9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Nog tot 11 uur, een studio vol gasten. En daar bespreken we nieuws en sport mee. We kijken natuurlijk naar de kwartfinale Spanje-Frankrijk. Nu eerst het nieuws met Mark Visser. In Nederland hebben zeker 147 mensen een defibrillator in hun lichaam... die mogelijk niet goed werkt. Blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg... dat via RTL Nieuws naar buiten kwam. De inspectie deed onderzoek bij hartpatiënten met een apparaat... dat hen helpt bij een hartstilstand. In Nederland hebben 1029 mensen zo'n geïmplanteerde defibrillator. Vereniging voor Cardiologie zegt dat 147 patiënten... een onbetrouwbaar apparaat hebben... Bij deel van hen is het apparaat inmiddels vervangen. Bij sommige producten van de fabrikant St. Judge Medical gaat de isolatie van de draden makkelijk kapot. De draden liggen dan bloot en er kan kortsluiting ontstaan. De defibrillator werkt dan mogelijk niet als het hart problemen heeft. Het neerhalen van een Turks gevechtsvliegtuig voor de kust van Syrië was een ongeluk en geen vijandige actie tegen een buurland, Dat heeft een woordvoerder van het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Correspondent Bram Vermeulen. Dat het, de mannen die bij het weer geschud zaten niet hebben geweten dat het hier om een Turks toestel ging. Eh, dat ze alleen maar hebben gedaan wat ze dienen te doen in geval van schending van het luchtruim. Oftewel, als wij een onbekend object, een vliegtuig, het luchtruim zien binnenkomen, dan kunnen we maar één ding doen en dat is de trekker overhalen. Dat is een ongeluk, dat is geen vijandige actie, benadrukt die woordvoerder. De woordvoerder zei verder dat Syrië Turkije helpt... bij het zoeken naar de vermiste piloten en het bergen van het wrak. Ook Turkije liet vanochtend weten dat er contact is... tussen de landen over het incident. De nieuwe Griekse regering wil vier jaar de tijd in plaats van twee jaar... om het begrotingstekort terug te dringen tot 3%. Premier Samaras wil daarover komende week onderhandelen... met de Europese Unie. Het uitstellen van de deadline tot 2016... is een van de voorstellen van de regering aan de EU en het IMF... om de voorwaarden voor steun te versoepelen. De Mexicaanse regering dacht de zoon van de meest gezochte drugsbaron van Mexico te pakken te hebben. Maar inmiddels is gebleken dat het een ander is. De Mexicaanse overheid heeft dat toegegeven. De verdachte werd aan de media getoond als Jesus Guzman. Zijn vader leidt het machtige sinaloa drukskartel en is sinds hij in 2001 uit de gevangenis ontsnapte ondergedoken. Staat 5 miljoen dollar op zijn hoofd. Zoon Jesus zou flink zijn opgeklommen in de drugshandel... en zijn arrestatie werden ook gebracht als belangrijkste in jaren... Maar de gearresteerde man blijkt een onschuldige autoverkoper te zijn. Het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Morgen overdag grijs en regenachtig. En het wordt dan ongeveer 17 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Wie gaat naar de halve finale op het EK? Spanje of Frankrijk? Bas Ticheler. Spanje heeft de beste papieren verlopen... want staat op een 1-0 voorsprong door de goal van Xabi Alonso... die een voorzet van Jordi Alba binnenkomt bij de tweede paal. Dat doet hij heel goed, heel gecontroleerd. En zo betaalt al het balbezit zich toch uit. 1-0 voor Spanje. En we hebben een aantal dilemma's voor Vera Bergkamp. En ook hier in de studio nog onze analist Stanley Menso... en vriend van de avond Thijs Sonneveld. Hier zijn Deborah Blekenhorst en Robert Meder. Nou Bas, de uh, wedstrijd is open. Dat is mooi. Het kan alleen maar beter worden. Zo is het. Want nou uh, zal Spanje of Frankrijk toch wat moeten. Terwijl Silva alweer komt. En Fabregas wordt aangespeeld op 20 meter van de doel. Maar die ziet geen ruimte op de schieten. Xavi ziet dat wel. Maar die schiet de bal huishoog over. Maar uh, ja, de eerste echte serieuze kans in deze wedstrijd is dan meteen raak. Xavi Alonso kopt. Doet dat heel knap trouwens tegen Draas Keeper en nog een meegelopen verdediger op het verkeerde been. Clichy stond daar nog bij. Maar de voorzet die kwam van Jordi Alba was eigenlijk perfect op maat. En wat wel opviel hoe ongelooflijk veel ruimte Xabi Alonso kreeg. Want hij stond totaal ongedekt. Zo meter of tien van het doel vandaan. En kon de bal nou ja, vrij eenvoudig maar dus wel knap en slim vooral binnenkoppen. Begon toch allemaal weer, weer, weer bij Idiesta die de bal kreeg op het middenveld. Een paar stappen liep wachtte op beweging aan de en Die kwam er uiteindelijk via de linkerkant. Waar Jordi Alba, die we dus al een paar keer hebben gezien, zo vanaf die linkerzijde, de linksback back uiteindelijk de voorzet kon geven. En zo staat Spanje, nou ja, relatief vroeg in het duel voor. Door die goal van Xabi Alonso. En zal Frankrijk dus toch wat meer moeten? Ik heb de indruk dat ze het ook wel een paar keer al geprobeerd hebben. Toch in ieder geval met een aantal mensen in de minuten, zeg maar, voorafgaand aan dat doelpunt wel op de Spaanse helft kwamen. Zonder al te veel gevaar overigens. Maar je ziet tegelijkertijd dat als er vlotjes gecombineerd wordt... zeg maar even met Ribéry en Benzema en nog wat handige jongens op het middenveld... dat ook Frankrijk echt wel goed kan voetballen. Kortom, het zou nog wel eens een hele aardige avond kunnen worden. Kwartwedstrijd ongeveer op de klok. Spanje leidt tegen Frankrijk door de goal van Xabi Alonso. Het is 1-0 in Donetsk. U hoort het net al in het nieuws. van 150 patiënten met een ingebouwde defibrillator... lopen het risico dat die defibrillator het helemaal niet doet. Dat is veel meer dan eerst gedacht. Een, een zeer ernstige duur, dat zegt de Vereniging van Cardiologie. Want zo'n apparaatje is er nou juist voor iemand om hem te redden bij een hartstilstand. Martin Schaleij is voorzitter van de Vereniging voor Cardiologie. Goedenavond. Goedenavond. De draden van die apparaatjes zijn stukken, heb ik begrepen. Hoe kan dat? Nou, In feite komt het erop neer dat waarschijnlijk de buitenste isolatie te dun is. Dus het is een soort elektriciteitssnoer waarbij het buitenste snoertje als het ware te dun is geworden. En na uh, heel veel hartslagen is dat gesleten waardoor de binnenste draden los komen te liggen in het hart. En op dat moment uh, weet je nog niet zeker of de draden het niet doen. Er zit als het ware nog een heel dun laagje overheen. Maar het is wel een beetje een onzekere situatie. Je krijgt een soort kortsluiting dan in je lijf. Tenminste, dat kan gebeuren. Je kan een kortsluiting in je lijf krijgen. Dus daarom hebben wij alle patiënten nagekeken. Dat hebben we in het voorjaar al gedaan. En daaruit is gekomen dat bij uh, 14 tot 15 procent van de mensen een draad uh, een probleem geeft. Daar kwam u achter in het voorjaar. Wat heeft u in die tussentijd gedaan? Nou, wij controleren alle patiënten op een vast termijn, uh, dus regelmatig. We hebben alle mensen in principe uh, op een systeem... waarbij we ze vanuit uh, het ziekenhuis thuis kunnen controleren. En als het echt nodig is en als er echt hoog risico is... dan vervangen we de draad of plaatsen we er een draad bij... waardoor het probleem opgelost is. Maar meneer Scheleid, dit zijn machientjes van zo'n 30.000 euro per stuk, hè? Het is een, uh, een, een, een fors bedrag voor een apparaat... Uh, en dat mag dus wel functioneren. Dat lijkt mij ook, ja. Want iemand die dat moet vervangen, of iemand bij wie dat moet worden vervangen, die moet dus ook weer opnieuw worden geopereerd. Ja, dat is een hele vervelende ingreep. Want het probleem is dat op het moment dat die draad stuk gaat, en je moet hem echt vervangen, hem eruit halen, dan ben je uren bezig, de draad gaat in allerlei stukjes, komt hij eruit. Dus wat we proberen te doen bij veel mensen, als het nodig is, is om er een draadje bij te plaatsen. Hm. Maar is dat voldoende? Nou, dat is op zich voldoende. Het is natuurlijk alleen niet de bedoeling. Want er zijn patiënten die 30, 40 jaar met zo'n apparaat moeten leven. En dan kunt u zich voorstellen als er steeds meer draden in het hart komen te liggen, dat is niet goed voor je. Ja. Het gaat om zo'n 150 patiënten. Is er nog een kans dat daar nog meer mensen bij komen? Ja, dat is een goede vraag. En dat weten we gewoon nog niet. Hm. Dus het zijn er totaal nog duizend uh, op dit moment in Nederland. Dus dat is een grote serie patiënten. En 150 is eigenlijk 150 te veel. Ja, Overigens is het zo, uh, voor alle duidelijkheid, uh, het, het, het heeft met het hart te maken... maar uh, de reparatie ingreep, om even zo te zeggen, is geen grote ingreep, of, of wel? Nou, op zich, een draad bijplaatsen en een nieuwe ICD plaatsen... is altijd weer een ingreep waarbij een bepaald risico ontstaat. Dus ja. daarom maken we ook een afweging van bij wie we dat wel en niet doen. Ja. En er is altijd een kleine kans op infecties of andere ernstige complicaties... En ja, het probleem blijft natuurlijk dat patiënten het vertrouwen kwijt zijn. Ja, eerst de pip implantaten, toen de heupprotheses, nu, nu deze draadjes. Het moet nu toch wel een beetje op gaan houden, denk ik, ook voor uw uh, vakgebied. Nou, de pip implantaten horen gelukkig niet tot mijn vakgebied. <lacht> uh, en uh, zijn ook, uh, dat, dat is toch een soort malafide situatie. Hier is in principe geen sprake van een bedrijf... wat moedwillig iets verkeerd heeft gedaan. Ja, Maar doet de gezondheidszorg geen goed? Nou, het doet zeker het beeld. niet goed en het kost ook heel veel geld. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Nou, last daarvan. Het gaat ook om het beeld natuurlijk wat geschapen is. Dat, dat, dat is ook, ook niet plezierig, kan ik me nou, voorstellen. Het grootste probleem vind ik dat wij als, als dokters... moeten aan patiënten kunnen zeggen... wij geven u een apparaat, want u heeft een hoge kans... om een, zeg maar, plotseling te overlijden. Dat apparaat moet het voorkomen. En nu na een aantal jaren blijkt dat in een aantal gevallen... we dat gewoon niet waar kunnen maken. En Misschien moeten we niet op die technologie... al te veel vertrouwen, meneer Schalei. Nou, we moeten wel op technologie kunnen vertrouwen. Uh, alleen het probleem is dat je bent continu op de grens bezig... Uh, uh, de fabrikanten proberen draadjes als het ware steeds dunner te maken. Dat is natuurlijk mooier. En soms gaat het dan net iets te ver. Uh, maar dat is natuurlijk toch heel vervelend. Hartelijk dank. Martin Schaleij, voorzitter van de Vereniging voor Cardiologie. Mooi die clip van heel lang geleden. Tjaikotze met die lange haren en die mooie piano. Go like a liar. En hoe is het bij Spanje-Frankrijk, Bas Ticheler? 1-0 voor Spanje nog altijd na een klein half uur. Hoekschot voor de Spanjaarden. Nadat Spanje voor de zoveelste keer op de vierkante millimeter combineerde. En er uiteindelijk na een half mislukt schot van Iniesta nog net een Frans voetje in de weg stond. En dus nu de lange mensen van Spanje. Want ja, die zijn er ook. Piquet met name in dat strafhofgebied. Er wordt ook wel gekot, maar ruim over... Zonder dat het enige gevaar opleverde voor uh, doelman Joris. De commandeer uiteindelijk komt van Fabregas. Dat is ook niet de man die dat eigenlijk moet doen. Maar dat dus wel per ongeluk met zijn hoofd tegen aanliep. Nou willen de Fransen wel snel counteren. Dat hebben ze al een paar keer geprobeerd. Maar Benzema verliest nog voordat de middellijn in zicht komt. De bal weer aan de Spanjaarden die daardoor eigenlijk al de hele wedstrijd de bal rustig kunnen rondtikken. Ik vind het wel opmerkelijk om te zien dat Frankrijk uh, niet echt van plan is om de strijdwijze voorlopig althans te veranderen. Ondanks de achterstand. Want er altijd wacht het elftal af met Benzema als meest vooruitgeschoven man. En eigenlijk loopt de rest terug. Behalve dan Ribéry. Want die laatste tegenstander Arbeloa wel heel vaak lopen daar in die zijkant. En gokte dan maar op dat ze ergens de bal verspelen de Spanjaarden, Dus dat hij er met Benzema snel vandoor kan. Maar dat is dus eigenlijk nog niet gebeurd. Spanje, tikken, rustig. Nu op gepaste afstand van het doel van de Fransen. Namelijk de van de middenlijn. Iniesta komt zich maar eens laten zakken. Dan gaat de bal naar Piqué. Dan moet hij naar de andere kant worden gespeeld. En zo gaat het eigenlijk al een half uur. Op precies dezelfde manier. Dat heeft een paar kansen nog opgeleverd voor Spanje. Zo even Silva, een paar minuten geleden, die de ...verdedigers van de Fransen als een soort doedelzakken liet staan. En de bal vervolgens uh, na een kleine pingelactie in het strafgebied ...probeerde af te leveren bij een van zijn ploeggenoten. Maar toen was de paas net niet scherp. Nu overtredingje en een gele kaars waar van uh, Sergio Ramos... ...op zijn ploeggenoot van Real Madrid, Benzema. En dat uh, voorkomt dan in ieder geval voorlopig een Franse kans... ...want de vrije schop die op 35 meter van het doel genomen gaat worden... ...zou natuurlijk altijd nog wat kunnen opleveren. Maar Ramos op de bond geslingerd, dat is er overigens een die de kaart kan hebben... Er zijn er genoeg die op scherp staan en bij gele kaart een halve finale mogelijk zouden missen. Maar dat geldt niet voor deze Sergio Ramos. Los van het feit dat hij nu wel een tikkeltjes dan moet uitkijken dus. We hebben een vrij schot gezien van de Frans. Dat was een hele zwakke van Benzema. Die mag dus nu ook dat niet nog een keer proberen. Kabai is achter de bal gaan staan. Speler van Newcastle United maakte al een goal dit toernooi. En die uh, wilde wel eens kijken of hij dat doel van Casillas onder vuur kan nemen. In de 32e minuut die inmiddels loopt van deze wedstrijd. Er staan er van de Fransen nu ook zes in de buurt van het strafschopgebied Van die Benzema er dan één is. Is er een variant ingetuigd? Dat gaat kabaai vuur. Hij doet dat laatste. En die bal wordt maar net overgetikt door Casillas. Dat is een beste vrije schop hoor. Van deze Franse middenvelder. Die uh, echt met een uiterste inspanning door Casillas uit de kruising kan worden getikt. Wat dat betreft mag je concluderen dat Benzema op dit vlak zijn rechten enigszins verspeeld heeft naar zijn zwakke poging. Deze van Kabai is beter. Hoes op het gevolg. Daar komt Casillas als de bal ook komt Casillas heeft de bal laat hem los en heeft hem dan vervolgens met een snoekduik toch weer te pakken en blijft in zijn doelgebied opgelucht liggen in de wetenschap dat dit gevaar bezworen is maar dat hij dus wel tot twee keer toe iets heeft moeten doen om Frans gevaar af te wenden. De keeper van Spanje heeft het kortom nog niet zo druk gehad als in minuut 32 van deze wedstrijd. Spanje leidt tegen Frankrijk. Dat wel met 1-0. Mooi. Het is nog niet gedaan, dus dat blijft uh, spannend. daar. De politieke nieuwkomer van de afgelopen week leek wel uh, Vera Bergkamp. Ze was uh, niet weg te slaan uit het <laughs> nieuws. Uh, voorzitter, COC nummer 5 op de lijst van D66. Je zei net dat je nog uh, maagdelijk in uh, de. de uh, erin staat wat betreft de, de media-beantwoording van de vragen en dergelijke. Uh, hoe je op moet treden in de media. Dat vinden wij heel erg prettig. En Thijs van der Velde zei net buiten de plaat om te zeggen waarom hou je dat net eigenlijk niet? Niet gewoon zo. Waarom moet dat, zo'n mediatraining? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om jezelf te blijven. Maar ik vind ook dat je een beetje open moet staan... om een aantal dingen ook te leren. En, en het is ook goed dat je gewoon wat tips meekrijgt. Ja, jullie worden allemaal zo hetzelfde. Ja, maar het hoeft niet. Hè. Dat hangt ook van jezelf af. Hè. Dus je kan ook openstaan voor tips en toch jezelf blijven. En het is ook wel een vak. Hè. Laten, we, laten we wel wezen. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je niet een ander persoon wordt... en dat je wel durft primair te reageren. Nou, wat zou je nog willen leren dan in zo'n mediatraining? Uh, wat ik zou willen leren is... Uh, jij gaf me net een hele mooie tip. Hè? <laughs> je zei van, je moet niet zeggen je ding doen. Ik denk, nou, weet je, dat is een goede tip. Die sla ik op en de volgende keer doe ik dat niet meer. Ja, oké. Okay. Maar dat, dat hoef je dus nu niet meer te leren. En volgens mij... is nee, Er, is er het, zal vast het, nog veel meer zijn... Uh, uh, hoe moet je in de camera kijken? Hoe moet je in, in vijf seconden jezelf presenteren? En uh, ja, het is een soort evenwicht van jezelf blijven... en toch openstaan voor nieuwe dingen. En zie je dat tegenop alle... tegen, tegen of niet? Sorry, Thijs. <laughs> Nee, ik zie er niet tegenop. Nee, nee? nee, omdat ik ook vanuit het COC al best veel media-ervaring heb. Dus nee. ik heb al een soort authentiek gedrag, denk ik. Uh, toch, maar als dan... je zegt, ik moet leren om bijvoorbeeld binnen vijf seconden... Ja. iets te kunnen uitleggen voor de camera... dan laat je je toch wel weer in die hoek duwen. Ja, dus ik ook... denk, ik doe er gewoon lekker dertig seconden over... want ik ben Vera Bergkamp. Ja, Was het zo dat de pers, zeg maar de media, ook uh, de tijd zou hebben? Maar volgens mij weten jullie als geen ander... dat je soms ook in de situatie moet zijn om heel snel wat te zeggen. En uh, ik zie mijn buurman... Nee, ik ben journalist. en Ik vind vind juist wel belangrijk dat mensen tijd krijgen... als ze een interessant verhaal hebben. Haven en niet een voorgestanst, voorgeprogrammeerd, gemediatraind verhaal. Ja, maar Thijs, het nee, actuursjournaal uh, duurt uh, 20 minuten ja, en als ja, D66 ja, daarin uh, een niet, item heeft van in anderhalve minuten, dan hoeft niet in vijf seconden, dan moet, je, dan moet je zorgen dat er één goede quote in zit. Maar goed, maar dat, dat, maar dat wel, je, dus is al kan... iets wat heel belangrijk is wat je zegt. Je ja. moet één goede quote ja. hebben. En kijk, dat, er zitten dat, er 150 mensen in de Kamer en die willen allemaal, uh, allemaal dezelfde dingen. Het moet authentiek zijn, je moet jezelf blijven. Je hebt altijd dezelfde kernwoorden komen weer terug. En er wordt ze altijd... Iedereen zegt het altijd, maar er zijn zo dus weinig mensen die... Het, als je authentiek wil zijn, dan moet je vooral niet mediatraining doen. Nou, volg mij en dan praten we over een jaar. Kijk, Zie en zoek de verschillen. Dat is een afspraak waar we jullie aan gaan halen. Ik ja, is aan de kant van hoor. Ik begrijp het heel goed. Als journalist ben je natuurlijk altijd voorbereid... op wat je wil vragen, wat je wil doen. Nee, no, dat hoeft helemaal niet. Aan de andere kant, ja, ik vind wel dat jij eigenlijk... Uh, je moet authentiek blijven, je moet jezelf blijven. Maar je moet wel een bepaald geraamte moet je wel be hebben en bewaken, want... Anders hangen wij. En ja. nou zit ik echt aan de tegenovergestelde. journalist. Nee, we we om je laten... Nee, nee, nee, nee niet nee, altijd nee. natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, maar je moet... Het, het, het, het, ik zeg altijd, een journalist is altijd voorbereid. En wij niet. Ja, en het is aan jezelf om te bepalen wat je ermee doet uiteindelijk. Hè? En zo ben je niet voorbereid. Het gaat toch over jouw vakgebied? Als ik jou een vraag stel, voetbal Tuu. ermee toch voorbereid? Ja, maar ik weet niet wat... Ja, tuurlijk, daar heb je gelijk in. Maar... Nou, niet, niet altijd. Ik, bedoel, ik krijg straks een aantal stellingen voorgelegd. Geen idee wat die stellingen zijn. Dat gaan we nu doen. Dat weten journalisten wel. Dus ja... Ja, maar als je toch geen truc hoeft te doen, als je toch gewoon jezelf bent... dan kan je toch gewoon altijd antwoorden. Ja, dan we gaan, gaan we nu de de praktijk praktijk brengen. Brengen. We gaan het nu, nu testen. We weer ja. ja. Vera Bergkamp gewoon nog één keer haar ding doen, zeg maar. Want nou, nu mag Heerlijk. het nog. Hoort, nou. ja. Ja, nee, ja. De eerste van nee, nee, Nou, de eerste dan. SP of VVD? Als wat? Nee. Als keuze. Als keuze, ja. In het kabinet bedoel je? Nee. Nou, gewoon. SP of VVD. Geen voorkeur. Nee. Dat je moet, kan je, niet. Nee. <lacht> <lacht> je voegt <lacht> aan mij <lacht> of ik authentiek wilde zijn, hè? Ja. Nee, maar we doen, we, doen nu, we doen nu een keuzespelletje en dan is het de bedoeling dat je kiest. Het is A of B en C bestaat niet, zeg maar. Dus, dus SP of VVD. Ja, en geen voorkeur. Echt niet, oprecht niet, nee. Ik denk, als je kijkt, zeg maar wat af laat ik een uitleg geven, he, waarom. Als je kijkt wat er vandaag gebeurd is. He, er is een uh, congres geweest van het VVD... waarin uh, Rutte afstand heeft genomen van het lenteakkoord. Uh, het jaar heeft twee jaar lang uh, stilgestaan. Vervolgens uh, met moeite een lenteakkoord en de verkiezingen beginnen. En hij zegt van, ik hou me er niet aan. Kijken we naar de SP, we zitten in een hele moeilijke tijd van bezuinigingen. We moeten heel veel daarin doen en de SP zegt van... wij willen eigenlijk niet hervormen, we willen niet bezuinigen. Dus ik denk van ja, ik vind het heel erg lastig om daar een keuze tussen te maken. Ik denk dat beide partijen zich wat meer progressiever mogen gedragen, wat meer in afspraken mogen mm. houden. En als we dat doen, dan valt met beide partijen denk ik heel goed samen te mm. werken. Maar er zit niks bij de SP of bij de VVD uh, waar je zegt... van, nou, daar kan ik me wel in vinden. Ik denk dat we een behoorlijke stap met elkaar moeten zetten. Als je kijkt naar het lenteakkoord... dachten we met uh, het CDA, VVD, GroenLinks en d 6 dat we een mooi akkoord hadden. Nou, VVD heeft vandaag ja. gezegd, we nemen er afstand van ongeloofwaardig, uh, maar wel jammer... want dan had je wel een soort basis gehad... waar je mee door kon gaan. Ja. Uh, dus ik ben heel benieuwd ook naar de, de plannen verder van, uh, van de SP. We gaan zo verder. We laten de dilemma's even los. We gaan naar Ed van der Bent in uh, Rotterdam. Die kijkt naar Ankie van Gunst van Salinero. Het is een halve minuut geleden begonnen en ineens zie je ook in die boksen uh, het publiek op de normale tribune zat natuurlijk al ge echt geboeid te kijken. Maar iedereen is nu stil. Een icoon is aan het werk. De icoon Salinero met daarop Akie van Gunstveld. Je merkt gewoon dat het publiek haar naar een mooi resultaat draagt. Want iedereen hoopt natuurlijk dat zij de beslissing zal nemen ergens de komende dagen, volgende week, wie weet, om... Nou, toch te gaan. Want uh, men wilde hij. Maar goed, het ligt aan haarzelf. En voorlopig, als je ziet hoe die Salinero hier op de muziek danst. Het is echt uh, zo elastisch wat je ziet. Niets ten nadele van een. Uh, wat Adelinde Cornelis heeft uh, behaald in die overwinning. In de wereldbekerfinale Afgelopen april in Den Bosch. En vorig jaar bij het Europees kampioenschap. Maar hier zie je een tweevoudig Olympische combinatie. Anki, overigens met Bondfire nog een keer. Extra Olympisch kampioenen. Eén keer met dit paard wereldkampioenen. En twee keer Europees kampioenen in de. En ja, het ziet eruit als van ouds. Uh, je ziet even naar nu, bij het uitstrekken, zie je misschien toch een kleine onregelmatigheid. Maar goed, dat is misschien toch het ritme wat er de komende weken nog in moet komen. We zijn benieuwd wat de juryleden, zoals ze zegt, drie van de vijf hier rondom de ring, die uh, gaan uh, ook in Londen dit allemaal beoordelen. We zijn benieuwd wat de score over een paar minuten zal zijn. Goed, gaan we door met uh, de selling. stelling? Jazeker, ja. Zeker, ja. Aan jou, aan mij. Lesbisch of half-Marokkaans? Ehm uh, Lesbisch. Wat? Eh... Uh... Ik denk dat het uh, dat een, een, een belangrijk is om daar zeg maar, vanuit een soort voorbeeldfunctie heel, heel erg open over te zijn. Dat is ook een grote item voor mij, eerlijk gezegd, kijkend naar de, de afgelopen jaren als voorzitter van het COC. Ik heb een, uh, een Marokkaanse vader en een Nederlandse moeder. Dat is volgens mij nooit echt een, een, een item geweest. Uh, nee, we willen er ook geen item van maken. Maar nee, maar dus de keuze van, ja, wel, he, qua profilering, zo heb ik hem even opgevat, dan profileer ik me meer als, als lesbisch dan half Marokkaans, omdat dat, ja, weet je, dat, dat is voor mij geen, geen item. Ja. Wat heeft dat half Marokkaan die half Marokkaanse achtergrond wat heeft je dat gebracht? Uh... Ja, het, het is nooit een item geweest. En, en ik heb me ook de afgelopen jaren heel erg geïrriteerd... aan het gepolariseerde debat dat het dan meteen wat moet betekenen. En kijk, een aantal mensen wisten dit niet van mij. En je merkt ook meteen dat mensen al wat vragen gaan stellen. Van goh, heb je dan in Marokko gewoond? Uh, uh, moet je dan ook een, een sluier om? Je krijgt allemaal dat soort vragen automatisch. En voor ons als gezin is het nooit een item geweest. Maar je merkt wel dat de omgeving daar op dit moment... op een bepaalde manier op reageert. Daarom vond ik het ook belangrijk om het toch in te brengen. Omdat ik denk van... nou. Uh, ik vind het heel erg belangrijk dat mensen zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Is dat meer een punt geworden dan het voorheen was dan? Ik vind het wel. Ik vind dat de afgelopen jaren hmm. mensen heel erg in een hoek zijn gestopt. En uh, dat men heel erg denkt in termen van stereotyperingen. Hmm. Ik vind het vreselijk hoe er gesproken ook wordt over de Marokkaan. Natuurlijk, je hebt een aantal Marokkanen die, die uh, zorgen voor, voor nare dingen. Maar dat wil niks zeggen over de Marokkaan. Dus vandaar ook dat ik het belangrijk vond om daar gewoon ook wat over te zeggen. Is het een bewuste keuze om Bergkamp van achter te heten? Het is een privézaak. Oké. Okay. Ja. Nou, dus dat maar duidelijk. Ja, we zit Er zitten ook wel wat grenzen aan, inderdaad, van wat je allemaal over jezelf moet, moet zeggen. Dat is echt een. een nee, maar het zaak. is in, deze, in, dit, in dit geval ja. wel een logische vraag, denk ik. Het is zeker een logische vraag. Ja. Maar daar wil je gewoon niks over zeggen, dat is duidelijk. <laughs> daar uh, heb je ook geen mediatraining nee, voor nodig. Natuurlijk. Nee, daar heb je geen mediatraining voor nodig. die Dietrich of Boris van der Ham? Uh, Jongen, wat een hele moeilijke vraag is dat zeg. kiezen tussen twee mensen die ik ontzettend hoog heb. Laat ik Boris Dietrich kiezen. Eh, omdat ik die op een, eh, ja, zeg maar de eerste week van januari... de Bob-Angelo penning heb mogen geven. Eh, als voorzitter van het COC. Dat is de, de hoogste onderscheiding die je kan krijgen vanuit het COC. Eh, kijken naar inspanningen wat je allemaal hebt gedaan... Uh, dat krijg je niet zomaar. Dat betekent dus dat je heel erg hebt ingezet voor de homo-emancipatie. Boris Dietrich heeft een hele belangrijke rol gespeeld als je kijkt naar opstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. En daarna uh, heeft hij ook nog heel veel andere dingen gedaan voor Human Rights Watch. Dus ik vind dat hij echt een enorme staat van dienst heeft. Boris van der Ham ook. Maar ik vind Boris Dietrich, uh, nou ja, kijkend naar uh, dit verhaal, iets meer. Henk uh, Krol of Joost Brink? Ik heb, ik heb ze niet bedacht hoor jongen jongen het zit wel heel erg in, in de homo-emonstratie. Ja, ja daar gaan we zo uh, los van, hoor. Jos Brink of... Uh, Henk Henkrol Henk die ken je toch wel? Ken ik zeker. <laughs> Laat ik zeggen, van, uh, ik heb heel veel respect voor, voor ja, uh, Jos Brink. Hij is een hele belangrijke voorbeeldfunctie gehad. Iedereen las Jos Brink. en Het is ook heel erg dat hij natuurlijk uh, overleden is. Uh, maar Henk Krol is er nog steeds en timmert nog steeds heel erg aan de weg... Uh, gaat ook de Kamer in. Hij heeft zich heel erg ook ingespannen voor de homo-emancipatie. Dit is echt een uh, absoluut uh, Heb dilemma. Heb je wel al gekozen of zit je nu tijd te winnen om te kiezen? Ik, ik zit na te denken van wat <laughs> ik op dit moment de doorslag laat geven. En ik denk dat ik de doorslag laat geven... dat uh, Henk Krol nog heel veel verder kan, uh, kan betekenen. Uh, dus kies voor Henk Krol. Ja, Oké, okay. dan stappen we nu voor zover we weten af van de homo scene. Nou, ik wil nog één vraag stellen. Durfde oh, okay. Krol bijvoorbeeld meer dan het COC in de beginjaren wellicht? Dat hij harder optrad... ...harder opkwam misschien ook wel voor de belangen van de Meer stelling dan misschien? Ja. Nee, ik denk dat, dat het anders is. Kijk, Henk heeft een blad eh, en, en is boegbeeld hè, door zichzelf. De Geekrant. Door de Geekrant. Uh, wij zijn natuurlijk een federatie. We zijn de oudste homo-organisatie in de wereld. En we hebben natuurlijk allerlei tijden gekend... Uh, tijden waarin we progressief waren, tijden, tijden waarin we wat, wat terughoudender waren. Dus ik denk dat je dat niet zo kan, uh, kan zeggen. Ik denk wel dat beide zich hebben ingespannen en zich hard hebben gemaakt voor, uh, voor hetzelfde. En dat is ja, de sociale acceptatie in Nederland. Goed. Goed, laten we het nu helemaal lossen. Ja, ja, ja, ja. Uh, Mark Rutte als premier of Hans Weijers? Dat is een makkelijke. Hans hm. Weijers. Ja. Want, om, om het je voor... ja, waarom dat een makkelijke is, ja. dat zal ik je uitleggen. Ik heb vandaag een presentatie uh, gezien van uh, het uh, verkiezingsprogramma van D66. Dat uh, werd toegelicht door Hans Wijers. En op dat moment dacht ik, fantastisch. Wat een boegbeeld, wat een kennis, wat een uitstraling, wat een vertrouwen. En ik vind eerlijk gezegd, uh, daar had ik het net over, dat Mark Rutte afstand vandaag heeft genomen. Dat is het enige wat uit het congres is genomen. We nemen afstand van het Lentakkoord. Geef mij geen veilig gevoel. Een woord, een woord, een man, een man. Ja. En, en als, het, ja, als, ja, als, Want we als we, nou we Rutte tot, vervangen. Ja. Ja, als het nou pech tot de vijands moet worden? Uh, wat een lastige dilemma's. Had ik maar wat meer verstand van voetbal, <laughs> dan kon ik daar wat meer over, uh, over zeggen. Uh, Vijf seconden, één. Ik denk Twee, dat ik beide. je? Uh, beide. Nee, ik ga, laat ik, daar, ik ga daar gewoon niet uit kiezen. Lijkt. Ik vind ze beide ah, zeer goed en zeer belangrijk. En, en ja, ik kan niet kiezen tussen mijn linker en mijn rechterhand. Ik heb ze beide nodig. Ah, Oké, okay, goed. En paar Spanje-Frankrijk. Ik moet kiezen. Nou ja, vooruit. <lacht> de, de, de, de Spanje, maakt. Zou die weten waar tussen? Maar kies toch. Nee, Spanje-Frankrijk 1-0. Nog een half minuut over van de eerste helft. Waarin Spanje heeft laten zien dat het veel makkelijker voetbalt. Waarin Frankrijk heeft laten zien dat het er zo nu en dan durft uit te komen. En dat het dan best aardig kan voetballen met Benzema en Ribéry. Dan in een hoofdrol. Vooral Ribéry heeft wel wat aardige dingen laten zien. Het hoogtepunt even goed was toen hij zijn shirt een stuk getrokken zag door een van zijn tegenstanders. Inmiddels heeft hij een nieuw tenuutje gekregen. Maar de Spanjaarden zijn makkelijk beter. Een paar hoekschoppen mogen nemen. Veel meer balbezit. Bij een van die hoekschoppen stond ongelooflijk de enige serieuze goede kopper die ze hebben. Piquet. Ongedekt vrij maar die kop te hoog over. Dat zijn toch uh, momenten waarvan ik me kan voorstellen dat als je trainer van Frankrijk bent dat je gek wordt. 1-0 dus terwijl de extra tijd inmiddels is ingegaan. Komt een minuutje bij in Donetsk terwijl de Fransen nog één keer komen. Nou ja wat heet want uh, de bal ligt weer aan de voeten van de Rivière. De rechtervleugelverdediger die kan eigenlijk geen kant op. Omdat hij wordt geschaduwd door een uh, horde Spanjaarden. Dan gaat de bal weer terug. Dan lijkt het erop dat Frankrijk het voorlopig prima vindt om ondanks het feit dat ze met 1-0 achter staan. Met die stand de rust te halen. Of komt er nog één bevlieging. Benzema en Ribéry wachten weer op hun kans. Maar komt daar een bal in de buurt via de rechterzijde. Waar Ribéry of Benzema nu kaatst op de man die de bal eigenlijk gaf. Kabay. Maar dat loopt ongelooflijk spaak. En dan komen de Spanjaarden nog een keer uit op volle snelheid. En er ligt er ook ineens wat ruimte. Hoewel 5, 6 mensen toch achter de bal bij Frankrijk. Maar wel op 30, 35 meter van het doel. Arbeloa komt weer. Dat is de rechtsback van Spanje die de hele wedstrijd dat al doet. En daar dus, zoals eerder gezegd, de ruimte voor krijgt. Omdat Ribri te beroerd is om ook maar één meter mee te verdedigen. Xabi Alonso, de maker van de goal, geeft de bal aan Iniesta. Iniesta wijst. De klok gaat na 46 minuten. En de scheidsrechter Rizzoli uit Italië zegt klaar. Eerste helft zit erop. Spanje leidt. Voorkomen terecht met 1-0 tegen Frankrijk door de goal van Xabi Alonso. Ed van der Bent in Rotterdam en Ankie van Gunsen. Ja, Deborah, je zou het hier mee moeten maken zelf. De energie en het, en het ritme. Ze wilden er weer voor gaan, net als uh, altijd. Niet op veilig gereden, maar echt uh, met risico's. Maar als je dan die passage ziet... dat is een uh, verkorte verheven draf en de piaf en die overgangen. De drie piaf tussen draf op de plaats. Heen en terug die overgangen en de changementen. Het zag er allemaal geweldig uit. En een staande ovatie toen de muziek stopte... en zij afgroeten naar de jury. En, uh, ja, Hopelijk, want in haar geval is het zo dat ze zelf eigenlijk moet beslissen of ze meegaat naar Londen. Dat is niet meer een kwestie van dat ze zich nog erin moet rijden, want zij is sowieso een vaste waarde. Maar gaat ze doen of niet, dat is de vraag de komende periode. En iedereen hier aanwezig, en zoveel in het land, want ze heeft een enorme grote fanclub. Ik denk dat het een van de grootste fanclubs van Nederland is. Die zou natuurlijk willen dat ze naar Londen gaat met dit 18-jarige paard. Prachtig staaltje, 78.400. Dat moet nog worden nagerekend, dus straks het definitieve aantal. Maar het is alweer 5%, 4%, 5% hoger dan degene die nu op de tweede plaats staat, de Deense uh, Lisbeth uh, sjöre De hoofdpunt van het nieuws, Mark Visser.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 Op een aantal plaatsen zijn watersporters vandaag door de harde wind in de problemen gekomen. Op het IJmeer zonk een zeilboot met acht mensen aan boord. Ze werden alle acht gered. Op de Loosdrechtse plassen sloegen een aantal zeilboten om. En op de Westerschelde kwam een Australisch echtpaar op een zeilboot in problemen. Ze waren vanuit Vlissingen vertrokken voor een wereldreis. Maar de motor weigerde al na een paar mijl. Met hulp van een reddingsboot kon het schip de wal bereiken. En als dank doneerde het paar een flink bedrag... aan de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Veel voetballers lijken tegenwoordig meer volgetatoeëerde <gif> egotrippers. Maar zijn het nog wel teamspelers? En hoe zit dat eigenlijk bij de politici? Thijs Sonneveld, Stanley Menzo en Vera Bergkamp nog steeds aan tafel. Vragen kunt u mailen aan hen of aan ons. Sportszomer.radio1.nl Sportszomer.radio1.nl Zo is dat. Het is rust bij Spanje-Frankrijk. De Spanjaarden staan met 1-0 voor. Stanley Menzo, Verdient? Ja, ik denk een terecht tussenstand. Um... Ja, de intenties van uh, Frankrijk zijn duidelijk hè. Uh, tegenhouden en loren op de Ja. En Spanje moet een spel maken en dat doen ze ook en uh, dan verdien je ook een goal en die uh, een hele goede goal trouwens hè. en uh, vanaf de zijkant. Uh, ja. Meer balbezit twee... bezit ook. Ja, ook meer balbezit, maar dat dat zegt niet altijd iets, maar het is wel gewoon knap. Ja. Thijs, genoten? Ja, ik of geniet. Na, ik, nee, nee, ik geniet vooral van de instelling van die Spanjaarden dat ze. Als je alleen de goal neemt dat de links back de voorzet geeft en dat er volgens mij vier man in het strassengebied staan. Ja. ja, dat vind ik echt, uh, ja, dat is dat betekent dat je gewoon echt die goal wil maken. Ja. En dat je er ook helemaal op inzet. Dan ja. dat al die spelers uh, naar, ook naar de goal toe lopen. Ja. Dat vind ik wel heel mooi om te zien. We gaan het straks over ego's hebben binnen het voetballen... en ook uh, daarbuiten misschien in het wielrennen ook wel... en hoe je daarmee om moet gaan. Politiek? Maar als je die, sorry? In de politiek ook? Ook, ook, ja. Misschien ook, uh, Vera uh. komt ook wel aan de beurt. <laughs> nee, maar als je, als je, als je naar, uh, naar Ribéry kijkt bijvoorbeeld... wat Bas zegt, dat die Ribéry gewoon helemaal... gewoon weigert mee te verdedigen... en dat je dan ziet dat die kool ook vanaf die kant komt. Ik bedoel, daar zou je toch gek van worden? Nee, als ik goal team... komt vanaf de andere kant. Komt die goal van de andere kant? Ja. Oh, goed gezien zeg. Ja, ik ben met andere dingen bezig. Maar, dat is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Er was wel heel veel ruimte aan die rechterkant. komt kant, vanaf... <laughs> ja. Er ja, was wel heel veel ruimte aan die kant aan het begin. Dat was ook door bars al gememoreerd. Het is toch niet te geloven dat iemand gewoon weigert mee te verdedigen? Het is bijna werkweigering. Nou, ik geloof wel dat er een tactische keuze achter zit. Ja. Ja, op het dat Ribéry niet mee verdedigt... dan betekent dat ook dat hij vrij staat. Of rel relatief vrij bij de omschakeling. Dus ik denk ook dat er een tactische kant aan het verhaal zit. Ja, maar dan moet je wel kunnen counteren, want anders heb je er niks ja, aan. Nee, dat kun, ja, dat, toch dat kunnen ze dat niet. Nee, nee. Vera, als er iemand binnen de D66... Uh, een ander standpunt inneemt... hoe gaan jullie daar dan mee om? Of hoe denk je dat ze ermee omgaan, laat ik het dan zo zeggen? Ik voel hem al aankomen. Voordat je, voor, <laughs> <laughs> ja? Nee, maar voordat je zegt van... ja, uh, ja dat weet ik nog niet... Daar gaan we uh, in goed overleg het uh, met elkaar over hebben. Uh, ik heb daar ook met Alexander over gesproken. Gewoon van hoe gaat dat in zo'n fractie? Dan heb je een overleg met elkaar. En, ja. en uh, Alexander gaf ook aan uh, de weigerambtenaren, dat, je, dat je er altijd goed, goed met elkaar uitkomt. Ja. Net zoals de weigerambtenaar. Dat speelt op dit moment helemaal niet. Het standpunt van D66 is, is helder. Maar ik vond het wel belangrijk om dat ook nog van tevoren... gewoon nog even ja, mijn piketpaaltje in de grond te slaan. Ja. Fractiediscipline heet dat dan? Hè? Dat heet fractiediscipline, ja. Ja, nou, dan klopt het, het. Dat, je, dat hij heeft gezegd van je mag één keer mag je afwijken van ons standpunt, maar daarna moet je gewoon lekker in de pas meelopen? Ja, kijk, wat natuurlijk belangrijk is. Je bent natuurlijk één geheel als fractie. En het is natuurlijk ook belangrijk dat niet iedereen zijn eigen. Uh, uh, agenda heeft. Dus ik, ik snap dat je dat... dat moet je gewoon niet te vaak doen. Maar nou, Intern uh, mag het toch wel? Je kan toch een discussie doen. Uh, intern worden? natuurlijk met, met uh, allerlei discussies. Dat moet je juist met elkaar doen. Daar word je juist uh, rijker van. Maar als het gaat om in de Tweede Kamer een bepaald standpunt innemen... ja, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je daar ook echt als fractie... als geheel staat. Maar ik vind dat ik als voorzitter van in Nederland... en naar mezelf ongeloofwaardig ben als ik zeg... nou, die ambtenaar. Uh, nou, dat maakt mij niet uit. Hè. Dus ik heb dat uh, van tevoren uh, aangegeven. Uh, maar het speelt op dit moment niet. Het, is, uh, het standpunt van D66 is heel helder op dit onderwerp. Ja. Maar even los van de ambtenaren. Stel dat de fractie een standpunt inneemt waarvan Vera Bergkamp zegt... nou, dat is toch niet mijn idee. En ik heb eigenlijk ook wel moeite mee om daar dan in de Kamer te gaan zitten. En eigenlijk <lacht> ook met een uitgestreken gezicht... bijvoorbeeld mee te stemmen met iets waar ik gewoon niet 100% achter sta. Ik denk dat we dat uh, goed met elkaar kunnen oplossen... door het gewoon echt met elkaar gewoon goed te bespreken. En je bent natuurlijk allemaal mens. Je kan best heel veel verschillend denken over een aantal dingen. Maar je moet je wel afvragen van hoe ver je daarin moet gaan. En ik heb aangegeven dat op één dossier... Eén. Dat is heel belangrijk... En voor de rest ben je heel flexibel en uh, meegaand, als het nodig is. En je gaat niet van tevoren een heel lijstje met elkaar nee, nee, afwerken. Dat en dat zijn. speelt ook heel mooi. En nogmaals, de weigerambtenaar is een onderwerp wat, uh, wat niet speelt. Maar ik vond het voor mezelf belangrijk. Mm. Omdat ik ook weet dat, uh, dat het een belangrijk item is. Zeker in mijn rol nu. Kijk het ook naar het verleden. En de standpunt van de VVD om daar helder in te zijn. Hoe kijk je als buitenstaande bijvoorbeeld naar mensen als Ad Jan en Katien Verjee... die dan toch hè, een ander standpunt innemen uiteindelijk toch met de meute meestemmen als het erop aankomt. Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik heb hun dilemma gezien. Je hebt gezien dat ze daar enorm mee geworsteld hebben. en, en uh, ja, Iedereen heeft dat ook kunnen zien buiten. En, en Ik vind het belangrijk, als ik kijk naar mijn eigen persoon... dat je dat ook gewoon binnen kamers goed met elkaar kan bespreken. En ik vind ook niet dat je alle dilemma's en alle worstelingen zo naar buiten hoeft te brengen. Het was wel heel interessant om te zien, zeg maar, Nogal, hoe dat ja. proces ging. En, ja. Uh, ja, je bent mens, dus je hebt gevoelens. En, uh, en, en Het is een afweging die je zelf moet maken. Want je wordt zelf gekozen in de Kamer. Ja. Je bent ook onderdeel van een partij. Ja, tot slot, uh, tenminste wat deze ronde betreft. Kort antwoord graag. Wordt T66 misschien wel de grootste partij van Nederland? Ik hoop het. Kort en krachtig. <laughs> Verslaggevers ter plekke. Analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Ik bel precies op het juiste moment, je bent toevallig alleen. Blijk maar weer eens zo goed ik je ken, ach, vriend, je moet mee. Zo gaan er al jaren voorbij, soms is het maanden geleden. Elke dag hoeft ook echt niet voor mij. Is het toevallig alleen? Ik vul eruit en de werk. Vrienden van Guus Meeuwers. Ja, ik nam net het woord uh, ego in de mond. En we zitten daar tijdens Guus Meeuwers nu al uitgebreid over te discussiëren. Met, uh, met z'n allen hier aan tafel. Gaan we zo lekker nog even uh, de, gaan mee door. Uh, verwend gedrag. Ego's in de sport, buiten de sport. Uh, uh, tattoos hebben die er wellicht mee te maken. Kijk mij eens een mooie tattoo hebben. Kijk mij eens een mooi lichaam hebben. Uh, je ziet ze heel veel op het voetbalveld. Het is moeilijk om uh, voetballers te ontdekken... die geen uh, lichaamsversiering heeft uh, momenteel. Uh, het is ook opgevallen bij de tattoo-koning Henk Schiefmacher. Ik geloof dat er in uh, een van die vorige WK's... dat er van de 900 nog wat figuren die er op die WK actief waren. Dat er slechts 37 van niet getatoeëerd waren. Dus dat betekent dat zo goed als iedereen... Uh, tot de stand der getekende uh, uh, hoort. Ik denk dat dat wel op zijn hoogtepunt zit. Ja, helemaal nieuw zijn de tattoos bij de profvoetballers niet. Schiff maar herinnert zich nog de bevriende Oranje Internationals... op het EK van 1996. Er zijn ook veel mensen die zich uh, laten tatoeëren in dit geval... Uh, in een soort verbond... Dus drie, vier jongens die met elkaar gevoetbald hebben. Het, het, het, ka het kabeltje in de tijd was daar een voorbeeld van. Ja, die jongens hadden allemaal een, uh, een, een tatoeage. Kluiver, uh, Reiziger, Van Borgarde, uh, Davids. Die, hadden, die waren allemaal getatoeëerd. Ja, niet alleen de tatoeages, ook de kapsels van de voetballers worden beoordeeld. Of het nu dan gaat om de twee verschillende kapsels van Cristiano Ronaldo in één wedstrijd. Of om de koep van Mario Gomez. Het zijn allemaal bespreekgevallen. Dat gebeurde ook op de persconferentie van het Duitse elftal. Marco Ruiz, äh, hat jemand schon äh, Ihnen gesagt, dass Ihre Frisur schon viel schöner als äh, Mario Gomez? Also ich habe die Frage jetzt so verstanden, dass Sie gesagt haben, dass meine Frisur schöner ist als die von Mario Gomez. Du hast es richtig verstanden. Darum sind wir ja auch so gespannt auf deine Antwort. Ja, Mario. Ich glaube, wir wissen alle, dass Mario auch eine schöne Frisur hat. Aber wie Sie das gerade schon so schön gesagt haben, ich glaube, meine Frisur geht nichts. Ja, hot nieuws in China dat kapsel. Uh, Thijs Sonneveld, als je dit zo hoort, ja, ik denk dan persoonlijk, waar gaat dit over? Het haar van een voetballer. Dat heeft hij ook volgens mij. Ja, nee, ik vind het. Ja, het is leuk om er. Uh, het is leuk, het is leuk voor, voor Ja, als rand verschijnt zomaar. Zeg ja, het, maakt, ja, het maakt toch in wezen helemaal niks uit. Ik, ik heb een beetje gelezen wat mensen op Twitter... over Cristiano Ronaldo zeiden tijdens eh, Portugal Nederland. Dat hij even in de rust van de nee, kapsel ja, was gelegd. Die werd echt was. uitgemaakt voor van en nog wat. Maar ja, uiteindelijk maakt hij ons gewoon eens eentje af. en ja, het, het maakt me echt, echt een bal uit hoe maar, ze eruit zien. Het is toch een verkoopsteun? Het is, is het belang toch, dat mensen erover praten... Ja. Zo'n uitstraling, dat is toch waar we praten met z'n allen over. Ja, Heb je het over zijn, over zijn kapsel, of, of voor hemzelf. Dat, zelf, ja, hij heeft het zelf in etalage. Tuurlijk. Ja. Iedereen heeft het over zijn kapsel. Ja. Iedereen praat over Ronaldo. Over zijn kapsel, ik bedoel... En is het geen randverschijnsel meer, maar eigenlijk een hoofdthema. Het is gewoon een, uh, een... Ja, het is gewoon een... Uh, is een ja. Ja. in feite. Nou, ja, je verhoopt jezelf. Ja, het is, ja. je, je bent een eigen merk. Ja. Ja. Ja. Het, is, het, is, het klinkt heel raar, in, uh, nou, niet raar in deze tijd... Van, van Maar, de messen, maar van. dat die tattoos, in wat voor zin heeft dat met een ego van een voetballer te maken. Ja, jongens, dat is gewoon, die willen erbij horen. Het is net zoals vroeger op alleen ja, moest dan allemaal je allemaal mensen <laughs> hebben. En nu moeten ze allemaal een tatoeage hebben. Ja, bij Vitesse, jij hebt er nodig. Volgens mij loopt er geen meer zonder een tattoo rond. Of, zonder. Uh... Nee, volgens mij hebben ze allemaal wel een, uh, iets, uh, iets opgeplakt. Ja. Heb je enig idee waarom ze dat doen? <lacht> ja, ik zou het niet oh, weten. Ik, uh, ik vind, ja, ik vind soms vind ik het wel mooi, moet ik eerlijk zeggen. Uh, een mooie. Mooi tattoo, maar. Heb jij er een? Ik heb ja. er eentje. Ja. Waar heb je hem? Op mijn schouder. En we, en die meneer had het net over het verbond. We werden kampioen in België. En we met z'n drie, drie ons hadden afgesproken. We doen een, zetten een, een tattoo. Maar nooit meer. Ik bedoel, ik heb uh, urenlang uh, zitten bewegen en me uh, zitten, de, zitten pijn, laten pijnigen. Dus jij en wie nog meer hebben dezelfde tatoeage? Nou, niet dezelfde. We hadden allemaal wel voor een, uh, een tatoeage gekozen. Dat hadden we wel de, met elkaar afgesproken. Ja, maar wie zijn we dan? Ja. Oh, dat waren Erik Vermeer en Dirk Huismans. Nou ja, het zijn spelers die toen bij Liersen speelden. Ja, en heb je een verbond voor de lever? Heb jij een tattoo of niet? Nee, nee. Nee. nee, ik heb zelfs geen gaatjes in mijn oor. Oh, oké, okay, ja, dat is dan weer een heel ander verhaal. Ja. Uh, maar los van, die, los van die tattoos... hoe hebben jullie uh, dat hele ego-verhaal rond het Nederlands Zelftal... Uh, waar nu heel voorzichtig lekte dan weer her en der wat naar buiten? Iemand die dan weer anoniem aan uh, kon van de NRC vandaag... het een en ander heeft, uh, heeft losgelaten. Wat, wat is in deze ego-gehalte rond het Nederlands Zelftal, Vera? Het, het is naar, weet je. Het is al heel erg dat ze er zo snel uit liggen... dat ze geen wedstrijd hebben gewonnen. En als je dan ook nog steeds meer hoort dat het komt door gedrag... Dan denk ik, ja, dat is, dat is zonde. En uh, als je dan kijkt naar Portugal, dan denk ik van ja, dat is veel meer een team. En ze hebben een sterspeler. En dat zijn volgens mij twee dingen die op dit moment ontbreken bij Oranje. Uh, en het is jammer dat er zoveel naar buiten weer komt. Het is, het is niet goed voor de sport, niet goed voor voetbal. Voetbal en, en winnen doet iets met mensen. Er ontstaat een soort trots. En dit is naar. Dit is naar Geester. Dit is. Woe, jammer. Thuis? Thuis. Ja, dus je, zegt wel, dus je, zegt wel, je zegt wel echt iets leuks inderdaad... dat je gewoon één sterspeler hebt. Dat zou een stuk makkelijker zijn als we dat in Nederland ook hadden. Gewoon één sterspeler. Ja. Ik, ben, nou, ik begreep achteraf dat Rinus Michels in de 88... expres ervoor heeft gekozen om een paar... Nou, tussen de aanhalingstekens met alle respect... een paar prutsers mee te nemen <coughs> die, er op, die er op de bank konden zitten... die ook niet de neiging hadden om erin te komen. Dat was natuurlijk wel de affaire tussen Bosman en Van Basten. Maar blijkbaar had hij wel genoeg overwicht... en waren de wissels ook meer dan tevreden. Ja. Maar in 90 was het al helemaal anders... Nee, we zitten volgens mij niet aan tafel met iemand die er 90 bij was. Ja, maar... Ik, ben was, het, Hoe ja, was, dat? ik was een broekje, hoor. Ja, maar <laughs> jij zit daar op de bank. Ja, ik en was... dat ging uh, niet echt best. Omdat we gaan er zo over doorpraten. Ja. Eerst, we hij even nadenken wat hij wel en niet gaat vertellen. Let <laughs> op, dat gaat hij nu doen. We gaan even naar Bas ja. Stiglens, maar Spanje-Frankrijk. De tweede helft is begonnen namelijk 2,5 minuten geleden. Spanje staat nogal met 1-0 voor door die goal van Xabi Alonso in de eerste helft. Gemaakt dezelfde 22 op het veld en hetzelfde spelletje als voorrust, namelijk Spanje de bal. En Frankrijk eigenlijk met het hele elftal achter de bal dus nog altijd maar gokken dat er een keer een bal voor de voeten komt van of Ribri of Benzema. Die het dan voorin zullen moeten gaan uitzoeken. Maar eerlijk is eerlijk, er is eigenlijk nog geen echte serieuze kans voor de Fransen geweest. Behalve al die vrije schop van Cabai. Dat was een knappe vrije schop, maar dat is geen kans, dat is een... ...mogelijkheid zou Louis van Gaal zeggen. En het balbezit voor de Spanjaarden levert dan links en rechts wel wat mogelijkheden en kansen op. Daar is er dus eentje van benut. Het balbezit nu voor Frankrijk als de bal over de zijlijn is gegaan... ...het laatste door een van de Spanjaarden geraakt. Ik heb de indruk dat Spanje ook voelt dat het veel beter is dan de tegenstander. Dat het ook voelt dat Frankrijk wat bang is voor Spanje. Want we hebben al zoveel circus trucjes gezien in de eerste 48 minuten van deze wedstrijd... ...dat het er af en toe nu al op lijkt dat Spanje een poging doet om de tegenstander zelfs wat te kleineren. Dat is gevaarlijk nu al. Zeker met deze kleine marge. Maar nogmaals, het lijkt er wel af en toe op. Frankrijk aan de bal, halverwege de eigen helft. Spanje neemt nu het bezit van die Franse helft met zes spelers. Dat zie je er ook niet zo heel veel. Elftanden doen. Ja, Nederland tegen Denemarken. We weten hoe dat is afgelopen. Dus het is niet altijd loopt het goed af. Fransen komen nu via de rechterkant. Dan gaat de bal naar Rivière, die alle mensenleven rechtervleugelverdediger van Lyon is. En nu ook van het Frans Elftal dus. En dit is wel een aardige bal trouwens. Rivière geeft hem, loopt dan zelf door. Is als speelbaar weer, dan moet er een voorzet komen naar Benzema. Ook Ribéry wijst nu. Rivière gaat dan om zijn man heen. Het duurt allemaal wel wat langer daardoor we staan er van de Fransen nu wel vier te wachten in het Spaanse strafhofgebied. Maar daar komt die bal niet omdat Reveilleren in een soort doodlopende steeg beland is. En daar eerst maar weer moet zien uit te komen. Ja, omdraaien de andere kant op lopen lukt meestal wel. Dan roept hij toch de hulp van de anderen in. Debussy bijvoorbeeld, die gaat het strafopgebied in. Maar die duwt dan zijn tegenstander weg. En zo is iets wat een dreigende kans van Frankrijk leek te worden... eigenlijk weer in de kiem gesmoord. Omdat het allemaal te lang duurt en te voorspelbaar is. De Fransen moeten echt wat anders verzinnen. Want anders blijft Spanje heel makkelijk op de been. In deze voorlopig toch wat tegenvallende kwartfinale. ...en de boy does nothing. Door naar de paarden in Rotterdam met een nieuwe leider in het klassement, Ted van der Bent. Als het allemaal klopt, de handmatige telling ook, dan is het een nip. Uh, is er voorbij voorbijgestreefd, Hakkie van Gunsven. Door de Amazone, die hier al eerder de Grand Prix won. Tine Wilhelmsson-Sil vanuit Zweden met Don Ariello. En is het dan toch dat de jury liever uh, acht jaar minder straf, uh, stramme spieren ziet? Want het is zo elastisch wat zij met haar paard laat zien. Ja, en dan moet Salinero het misschien daarop toch afleggen. Of was die Piaf-passage uitnemend? Die werd uh, toch niet gehaald, denk ik, althans, als uh, betrekkelijk leek door deze tiende uh, Wilhelmsson. Maar het totale beeld was voor de jury net voldoende... om 78,450 voorloper te geven. Anki dus tweede en op de derde plaats het paard... dat eerder tot Anki toe behoorde, Painted black... onder de Spaanse-Amazonne Morgan Barbasson. Goed, dankjewel Ed. Voor nu Stanley Danny Menzo, 1990. Wie was er deze land toen? Wie was de, de, de oproerkraaier toen? Nou, uh, Gullet heeft het van de week nog verteld. Uh, het begon eigenlijk uh, voor het toernooi zelf al, hè? Ja, de keuze, iedereen wilde, of de grote jongens wilden um, kruif. En dat ging niet door. Michels stak daar een stokje voor, volgens mij. Het werd toen uh, beenhakker. En um, wat hij ook heel, uh, heel tekenend zei, was dat de jongens die uh, in 88 rustig op de bank zaten... nu in één keer wel hun mondje gingen roeren. Ja. En... Ja, als je al begint met een, uh, voor een toernooi met iets wat, wat niet goed klopt... Ja, dan ga je compenseren tijdens het toernooi en dan, dan loopt het niet. Ik mm. heb niet echt mensen gemerkt die echt uh, ja, gelekt of ge gemuid hebben of wat dan ook. Um, ja, maar... maar je voelde wel, terwijl, uh, als je stond, voelde je wel dat er, dat er iets niet klopte. Er was ja, geen team of zo. Nee, dat, dat, dat klopte, ja. Ik, 88 ben ik er niet bij geweest, dus ik weet niet hoe dat precies in elkaar zat. Hè, hoe dat echt een team was. Maar 90 was inderdaad, was, uh, nee, het was niks. Nee. Gullet heeft gezegd dat dat... Dat hij eigenlijk dat precies hetzelfde bij dit team zag. Dat hij eigenlijk zo de, nou de, zo de blauwdruk Klopt. van 90 lag. Kon je zo, ja, kun je zo overtrekken? Ja, dat, dat heb ik ook gehoord. jij. Ja. en dat je inderdaad nauker na, over nagedacht. Dan, dan, dan zou je best daarin gelijk kunnen hebben. Want ja, de, de heren van van, van wat zeg je, van 2 uh, en wat was het? Zuid-Afrika. Ja, die waren. Wat, wat, wat normaal, hadden er niet zoveel uh, nog bereikt. Hadden geen grote transfers meegemaakt, misschien. Of waren niet zo belangrijk geworden bij een club. En nu zijn ze belangrijk. En Van Persie die is in één keer belangrijk. Heel, heel belangrijk geworden voor uh, Arsenal. Uh, en Hunterlaar. Huntelaar. Uh, ja, ja, die is, in, in ja dat, dat ja. gaat in één keer bij zo'n jongen brengt iets teweeg. Waardoor hij gaat denken dat hij. Ja, toch net iets anders is dan twee jaar geleden. Ja, dat moet je dan natuurlijk net niet doen richting Wesley Snyder en Rafael van der Vaart. Die al gearriveerd zijn natuurlijk. Dan, uh, ja, maar ook die, ook die hadden nou ja, wat minpuntjes, want die hadden, hebben geen goed seizoen gedraaid. Dus dan mag je ook best wel uh, pas op de plaats maken. En dan kijken van van ja, wie heeft er wel goed gespeeld. Ik vond Knappe van Bommel dat hij zich wel gewoon. Ja. Op, uh, uh, gewoon als een, een perfecte aanvoerder en zijn plaats kende ja. en zo zich heeft gedragen. Ja, ja. Goed, we gaan nog even kort voor uh, Tine. naar Ticheler, de... Spanje-Frankrijk. Spanje 1-0, nog altijd voor uh, Spanje in een tweede helft die 11 minuten oud is... waarin er niet zo ongelooflijk veel gebeurd is. of het moet deze net wat te korte terugspelbal van de Fransen zijn... naar doelman Joris, die goed oplet en verder onheil afwendt. Maar uh, Frankrijk is niet bij machten om Spanje het vuur aan de schenen te leggen. Frankrijk is niet bij machten om echt in de buurt van het doel van Casillas te komen... Er is wat meer Frans balbezit gekomen, maar zonder dat dat veel heeft opgeleverd. Ribéry nu aan de bal, die glijdt weg, verliest de bal dan aan Arbeloa, en Zo neemt Spanje eigenlijk vrij makkelijk weer over. Het kost Spanje overschrijkelijk niet al te veel moeite. Spanje leidt tegen Frankrijk met 1-0. In het volgende uur, de ontknoping. Kan ik er alleen nemen? Ja hè. Tom van Teck, goedemiddag. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ja, ik ben ik. Ja, u bent hoor. Ja. Heeft u iets op uw leven? Ik heb enerzijds complimenten voor het programma. Of iets heel anders? We dus weten hoe het met de hondjes van Pim Tuin is. Oh, dat heb ik geen idee, mevrouw. Met de hondjes van Pim is dus, daar ga ik niet over. Wel iedere dag tussen twee en half drie met Tom van Teck. Eén goedemiddag. En goedemiddag. 0800-1101. Tom, luister. Ja. 0800-1101. Klaaglijn, Tom van Teck, Goedemiddag.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 SO. Vooruitgang denken. Zie de voorwaarden die beschikbaar zijn op FuelProgress.com. Kan jij de stilte nog aan? Morgenavond de confrontatie met de stilte in The Big Silence, half twaalf, RKK, Nederland 2.